Nou, we komen al helemaal in de kerststelling hoor bij CFM. Het enige wat we nog missen is iemand die de studie afversiert. Dus voel je geroepen, kom gewoon even langs aan het gastensplein zitten we. Je bent van harte welkom, we kunnen wel wat slingers gebruiken hier. Voor Zandvoort en de regio. En een paar lampjes erbij. Altijd gezellig, toch Albert Jan? Ja hoor, want van die, van die geen lampjes word je ook niet groot. Nee, niet echt. Daar kom je ook niet echt van in de stemming. Het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Allereer. Wat gaan we daarin allemaal doen? Ja, we hebben rond de klok van half vier gaan we het uitgebreid stilstaan bij de evenementenagenda voor de maand december. Wat er allemaal nog gaat gebeuren. Rond de klok van kwart voor vier natuurlijk standaard. De filmagenda van Circus Zandvoort. We hebben een, nog een winterwandeling voor u in petto. En de sprookjeswandeling zit er aan te komen. En tussen 4 en 5 hebben we nog internationaal sportnieuws, met name Formule 1-nieuws, voetbalnieuws, dan wel golfnieuws. Oké, okay, gewoon dus lekker blijven luisteren, blijven luisteren. naar hem En even langskomen als je de studio wilt versieren. Okay. Pascal. Ja. Heb, <laughs> heb jij geen zin? Nee. Nee? Hij is met andere dingen bezig. Hij is met andere, ja, dingen, bij. Is met andere ja. dingen bezig. Oké, oké, oké. De huismeester even bellen. Goed. Ja, de huismeester. Even huismeester. Waar bent u dan? Op de eisen bij de kerstversiering. Oh ja, morgen hè? Vanaf, vanaf twee uur. Be there!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 Alles wat mij hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd, alles wat ik nodig heb, ben jij. the time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 De van Marco Bossato en Waterkant. We gaan een winterwandeling doen, toch? Even kijken hoor. Even kijken. Hoeveel is het vandaag? De, de 11e. De 11e, ja, inderdaad. Morgen organiseert uh, de, het IVN Zuid-Kennemerland hopelijk in een winterslandschap. Maar ja, ik heb net het weerbericht al verklapt, dus het wordt waarschijnlijk zomers met een beetje regen... Een winterwandeling door de Amsterdamse waterleidingduinen. Tijdens deze wandeling vertelt de IVN-gids over alles wat hij tegenkomt. Vooral in strenge winters is het in de Amst Amsterdamse waterleidingduinen druk met massa's watervogels. Ook is er de velduil, blauwe ki ki ki kiekendief en de ijsvogel te zien en te horen. Misschien kom je wel herten tegen. Een vertrek om 2 uur bij de ingang Oase aan de Vogelenzangse weg. En de wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Toegangskaart verplicht. Aanmelden vooraf is niet nodig. Morgen wandelen vanaf 2 uur in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Neem uw fototoestel mee, is precies? Okay. En van de winterwandeling gaan we naar Wintergroente. Ja. ja, Wat Albert-Jan, het uh, Vitamine-informatiebureau stelde een top 10 samen met de wintergroenten... die goed zijn voor het milieu en rijk zijn aan vitamines en mineralen. Oké. Okay. Daar komt hij aan, de top 10. Op nummer 10 dit jaar, de winterwortel. Oh, ja. Heerlijk voor in soep en uh, voor lekkere groentesoepen, heerlijk. Nummer 9, hou je ervan, zuurkool? Oh, zalig, met lekker stukjes spek Oh Oeh. en een donkere vuur, een beetje. Mm, en daar komt mijn favoriet aan, hè. lekker in de ettersoep en zo, prei ja. Dat is ook een echte winter, uh, wintergroente. En dan op nummer 7 vinden we pastinaak. Nou, ik ja. zei al, oh, ik moet eerlijk bekennen... Ik de, vergeten groenten, de, de vergeten groente. Er zijn uh, heel veel mensen die, daar, uh, die dat niet kennen. Maar het is een soort ja, vrij grote uit de klauwen gewassen wortelvorm. En je kan daar heerlijke soepen mee maken. Oké. Okay. Op nummer 6 vinden wij de koolraap. Koolraap. Ja, hou ik zelf niet helemaal van. Ze zijn, ze zijn vrij hard. Maar goed, goed bereid zijn ze heerlijk te eten. En op nummer 5 knolselderij. Ja. Daar een fan van? Ja, is ook altijd prima. Ja, dat is seizoen gerelateerd, hè. En de groene kool op nummer 4? Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Winterpostelijn. Ja, op dat is echt 9. een ouderwetse hoor. Dat is een klassieker. En dan, uh, veel opa's en oma's die, die doen dat nog, die werken daar nog mee. Oké, okay, nou het staat er niet bij. Bij de nummer twee. Ja. Met worst, hè, moet je eigenlijk zeggen. En daar hebben we het over. Boerenkool natuurlijk. Boerenkool. Dat kan niet missen. En dan die oma's, suur die dikke, zwarte, donkere suur eroverheen. En een goede rookworst. Nee, prima. En alle mensen houden ervan, van de nummer 1, spruitjes. En het is de grootste vijand voor kinderen, spruitjes. Ze ja, zijn maar... heerlijk bij wildgerechten, spruitjes. Ja, oké, okay, maar ze zijn ook bezig om hem uh, wat vriendelijker te, te laten uitzien, hè? De spruit. Ja, maar spruit hoort groen. En bedoel, als je ze kookt, dan ruikt het ook dan niet lekker. Dus als kind, kinderen houden er niet van, maar als je het één keer gegeten hebt en je bent eraan gewend, dan is het zalig bij wild. Ik moet dat niet. Ik moet dat niet. Jij, Jij moet dat niet. nee, oh, Spruiters. Dat was de wintergroente top 10. Na te lezen op www.vitamine-info.nl Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Hij Op zaterdag hoorde je de single van Paul Hardcastle. En Don't Waste My Time uit de jaren 80. We gaan weer winterstafferelen krijgen met Albert Jong. Ja, maar dan met een duidelijke uh, sprookjesinslag. Want uh, op zaterdag 18 december wordt er in het gezellige centrum van Zandvoort voor de derde keer de, uh, de, de sprookjeswandeling georganiseerd. Al vanaf 12 uur zal er op het kerkplein een kerstmarktje beginnen. Tevens zal er dan ook op het kerkplein, dankzij de medewerking van Sunparks, of moet ik nou zeggen Sinterparks een levende kerststal te zien zijn. Van om vijf uur tot 8 uur zullen ruim 45 sprookjesfiguren rondwandelen op het Raadhuisplein en het Kerkplein. Zo komt Sneeuwwitje met haar zeven dwergen, maar ook Roodkapje en de Wolf. Peter Pan en Kapitein Haak wandelen rond, wandelen rond en nog een heleboel andere figuren uit de sprookjeswereld. Voor de kinderen die aan de sprookjeswandeling willen deelnemen is er voor 3 euro een boekje te koop in de voorverkoop bij Bruna, Balkenende. En op de dag zelf bij de Gelaarsde Kat. Zij is vanaf 5 uur op het Raadhuisplein te vinden. In het boekje zitten waardebonnen voor chocolademelk, een betoverende appel en tevens een sprookjesoliebol. Nou, dus ik zou zeggen, 18 december. Kinderen, ga doe mee aan de sprookjeswandeling. Want je komt er allerlei sprookjesfiguren uit de sprookjeswereld tegen. Vanaf 5 uur tot 8 uur en 3 euro. Boekjes te koop in de voorverkoop bij Bruna Balkenende. Dat gaat weer gezellig worden in het centrum van Zandvoort. Zo op de zaterdagmiddag, zo vlak voor de kerstdagen. Zoet, zoet, zoet, zoet. Je hoort soet, soet, Bianca Ryan. En <laughs> why could it be Christmas every day? Nou, ik vind hem wel mooi hoor. Toch, Albert jan Ja, hij is er wat bij hoor. We, We gaan bij. even naar de evenementagenda kijken voor de komende dagen. Wat valt er allemaal te doen in nou, Zandvoort? Van alles en nog wat. Allereerst, natuurlijk, even morgen om de officiële opening van de ijsbaan. Zandvoort on Ice, om twee uur. En morgen is er ook een rommelmarkt in de krocht van 10 tot 4, Uiteraard geheel in kerstsfeer. En de 17e is de kersteditie van jazz in de oomstee. En voor de jazzliefhebbers onder ons behoeft zij eigenlijk geen nadere introductie. Want het is kerstjazz met Lils McIntosh, Zang, Kloes van Mechelen op de sax, Ronald van Briel op de Hammondorgel en Menno Veenendaal op drums. Dat begint allemaal op vrijdag 17 december om 8 Uur. Ik zou zeggen, wees er op tijd bij, want het zal een volle bak worden. Dan gaan we alweer naar 18 december. Dan is er de sprookjeswandeling, zoals net uh, al uh, verteld, een start op raadhuisplein en kerkplein om 5 uur. Ook op 18 december is er een kerstbal van dansschool Rob, Roy, Rob Dolderman aan de krocht. En dat begint om 8 uur. 19 december kerstconcert Westfries Mannenkoor in de Protestantse Kerk. En dat begint allemaal om 3 uur. En natuurlijk 19 december Jazz in Zandvoort. Het kerstconcert. Voor meer informatie verwijs ik u naar Hans Rijmers, online.nl. Hans Rijmers met E lange I online.nl of belt u 06-535-78496. Er zijn drie opties te boeken en het is een, uh, een zeker de moeite waard om um daarheen te gaan. Het wordt echt uh, jazz met een kersttintje en lekker eten. En wil je een leuke kerstshow zien? Het kan ik zelf natuurlijk. Hè? We hebben van alles. Uh, de de, de, de wat heet sprookjeswandeling ja, en de ijsbaan. Maar je kan ook even naar uh, Sandpoort toe gaan. Want daar hebben we Mirakels Kerstland Brede Rode. Oké, okay, vertel. En vandaag komt daar het SBS-productieteam van het programma Popstars opnames maken. En het vindt allemaal de hele dag plaats. En het is voor de show van 20 december met uitzending om half negen. Het productieteam zocht een sfeervolle kerstlocatie, en dat is dat zeker, om de zogenaamde instars van de tien overgebleven artiesten te filmen. De keuze is op Miracles Kersland Brederode gevallen... vanwege de indrukwekkende decors en de romantische antipiekstijl... die is gecreëerd in combinatie met die sfeervolle ruïne van Brederode... De opnames, waarbij ook alle trouwens overgebleven kandidaten aanwezig zijn... duren de hele dag. En het is zeker de moeite waard om daar even bij het kerstspektakel een kijkje te gaan nemen. Knappen, dat je het allemaal uit je hoofd doet. Dat, dat, schijnt, knap, dat, dat schijnt heel leuk te zijn daar. Nou, dat is prachtig, Anton stijl, schitterend. Nou, nog een beetje sneeuw erbij. Schitterend, vindt allemaal plaats in Sandpoort. iedereen is van harte welkom. Kleine prijs en dan ben je daar binnen. Oké, okay. dus... wat wil je nou nog meer?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 Dream ain't easy, but the closer the knit, closer to the tighter the fit, knit. and the chills stay away. Uh, uh, uh, yeah. Keep them in stride, for family pride, you know that faith is your foundation. With a whole love. lot of love and a warm conversation, but don't, don't forget to pray. make a new strong where you belong, and we're living in the love of the common people, It's far as really hard. You can Aan. De kerstboom glanst, is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie je, dan voor? Een bedrijplaat van uh, Phil Collins en Dancing to the Lights. En de huishond uh, Tosca die wordt in één keer heel erg, uh, enthousiast. Heel erg, heel erg enthousiast. Gaat hij lopen dansen en zo uh, snuffelen. en Tos? Ja. <laughs> dus ik ben eventjes zoet. Dat is heel leuk hè, zo'n logeer. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Leuk joh. Uh, wat God, gaan we doen? Bijna kwart voor vier. Zullen we de, zullen we de filmagenda doen? Is goed. Wat ja? is daar allemaal te zien? En het wordt filmprogramma van 9 tot en met 15 december. Op zaterdag, zondag en woensdag om half twee, Dick Trom, de vetste film van het jaar. En natuurlijk op zaterdag, zondag en woensdag om half vier. En donderdag, zaterdag, zondag en maandag en dinsdag ook om kwart voor zeven. De prachtige film Harry Potter en de Deathly Hallows, de originele versie. Dan hebben we natuurlijk ook nog op donderdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag en woensdag om half tien, de Eetclub. Dat is ook een, een must eigenlijk om die film te zien. En op vrijdag 8 uur is het dan de Ladies' Night en dan wordt de, de film Potiche gedraaid. En in de filmclub Simon van Kolm, woensdag om half acht Cash. Ja, dus uh, met Joel Kinen en Lisa Henny. Uh, alle informatie kunt u natuurlijk nog een keer uitgebreid teruglezen op www.circassandvoort.nl Of u loopt gewoon even langs. www.circassandvoort.nl En gewoon tijdens de kerstvakantie lekker een bioscoopje pakken hier in Zalvoort. Ja, hij toch tot, hartstikke gezellig. Ik moet daar en dan even. krijg je weer een klein beetje sneeuwbui en dan zit je lekker binnen in de bios. Nou, ik zie het wel zitten hoor, gewoon. Die mooie, kleine, gezellige bioscoop. hier Gaan we zeker de komende dagen doen zo, vlak voor het eind van het jaar. Hier is Rick Ashley.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 God. Down <laughs> Smokey Robinson en de Mirakels uit Brederode Rode, Zandvoort, ja, zo ongeveer. De Cassio, juist. de Walk On By. Walk On By, gauw ouwe. Uh, ja, uh, vrijwilligers zijn er altijd te weinig en uh, in dit geval is het de Anbo. Afdeling Zandvoort is op zoek naar een bezorgerstore die meestal om de twee maanden circa 20 Anbo magazines en de nieuwsbrieven zou willen rondbrengen. Het gaat om de wijk Tolweg, Willem Draaienstraat, Frans Zwaanstraat, Piet Leffertstraat, enzovoorts. Zeg maar het, ja ik vind het, een, ik vind het een naam van niks, Tranendal. Tranendal? Ja, maar ja, dat zo moet heten snap ik ook niet. Wie wil dit rondje voor de AMBO lopen? Graag even bellen met het secretariaat. Hier komt het telefoonnummer 023... 571-2215 023-571-2215 Eén keer in de twee maanden Nou, daar moet er iemand voor te vinden zijn Dacht ik ook En CFM zoekt ook nog vrijwilligers Dus wil je leuk bij de radio gaan werken Laat het even aan ons weten Je bent ja. van harte welkom We hebben we zijn bezig met opleidingen op te starten Dus uh, schroom niet En waar moeten ze zich dan melden? Even via de e-mail naar uh, redactie-zfmsanvoort.nl Juist En dan komt het wel op de juiste plek terecht It looks like you've been crying. I can see it in. was Jacqueline, je weet wel, die zangeres van Cressip, en nou helemaal solo gegaan. En de single Big World draait door voor je. Een wijs besluit van haar. Dat Om... dacht ik ook. Heel, heel wijs. Hé, hey, we zijn alweer aan het einde van, uh, van uur 2. Uur 2. Uur 2. Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie. En natuurlijk heel wat kerstplaatjes. He. Gezellig, zo aan het eind van het jaar. De laatste voorvieren komt eraan. Hier zijn de Stray Cats. Dan stuur jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De curator van de Amerikaanse oplichter Bernard Madoff heeft een miljardenclaim ingediend tegen de Oostenrijkse bankier Sonja Koon. Hij noemt haar de criminele zielsverwant van Madoff en wil bijna 15 miljard euro van haar proberen terug te krijgen. Dat geld is vervolgens bedoeld voor de slachtoffers van de ex-bankier. Volgens de aanklacht heeft Koon 20 jaar met Medoff samengewerkt en meegeholpen aan de grootste fraudezaak uit de geschiedenis. Medoff kreeg 150 jaar celstraf voor een piramidespel waarin tientallen miljarden omgingen. Een van de zoons van Medoff heeft vermoedelijk zelfmoord gepleegd. Hij werd vanochtend gevonden in zijn appartement in New York. Samen met zijn broer deed hij twee jaar geleden aangifte van de fraude die hun vader heeft gepleegd. In Haarlem is de Hells Angel Rob Schilders begraven. Die vorige week weer doodgeschoten. Ongeveer duizend mensen volgden langs de kant de begrafenisstoet. waarin een paar honderd Hells Angels meereden. De politie sloot alle kruisingen af. zodat de stoet ongehinderd kon doorrijden. Rob Schilders werd vorige week vrijdag op Klaarlichtedag dag in Haarlem doodgeschoten. Bolivia stapt naar het internationaal gerechtshof in Den Haag. om het resultaat van de klimaattop in Cancún aan te vechten. Volgens de Boliviaanse delegatie heeft de VN de regels geschonden door de eindtekst aan te nemen zonder dat alle landen akkoord gingen. Bolivia was als enige tegen. Het land vindt de klimaatafspraken veel te mild. Ze gaan onder meer over ontbossing en klimaatfinanciering. Ook is afgesproken dat, op volg dat volgend jaar in Zuid-Afrika nieuwe afspraken worden gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De afspraken uit het Kyoto-protocol lopen in 2012 af. Nederlandse deelnemers aan de conferentie in Cancún zijn over het algemeen positief over het resultaat. Het weer. Vanavond en vannacht buien. Morgen overwegend bewolkt met af en toe zon. Langs de kust mogelijk een bui. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.